Nieuws van twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Syrische oppositiestrijders hebben de stad Dabiq veroverd op islamitische staat. Ze kregen steun van Turkse tanks en vliegtuigen. En ook de internationale coalitie voerde bombardementen uit op de stad. IS beweerde eerder dat in Dabiq een grote strijd zou plaatsvinden... tussen kruisvaarders en het leger van het islamitische kalifaat. Die strijd zou dan de dag des oordeels aankondigen. De Democratische Republiek Congo stelt de voor volgende maand geplande presidentsverkiezingen uit tot april 2018. Het besluit van de regeringscoalitie wordt alleen gesteund door enkele kleine oppositiepartijen. Grote oppositiepartijen zijn woedend over het besluit. Een officiële reden voor het uitstel wordt niet genoemd. Maar volgens oppositiepartijen is het voor president Joseph Kabila de enige manier om aan te blijven. En zou eigenlijk eind dit jaar moeten aftreden. De grote oppositiepartijen hebben gezworen om weer de straat op te gaan om Kabila te dwingen op te stappen. In september kwamen ruim 50 mensen om het leven bij protesten tegen Kabila. Op het Maaswaalkanaal bij Nijmegen is een binnenvaartschip geladen met kalkzandsteen in problemen geraakt. Het schip maakte water in de machinekamer toen het voor de sluis lag bij Wurt. Volgens een woordvoerder wordt de lading overgeladen. Het gehavende schip wordt daarna weggesleept naar een werf voor reparatie. De internationale schaatsunie heeft de EK Sprint Allround verplaatst... van Warschau naar Heerenveen. De Polen hadden de organisatie niet op orde. Het schaatstoernooi begint op 6 januari. Het kent een nieuwe opzet waarbij de sprinters en de allrounders... in hetzelfde weekend om de titel strijden. Het weer, vandaag vrij veel zon, ook wat hoge bewolking. Blijft droog, het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate de Sjoenbakker van de ANWB. Files op de A27 van Utrecht naar Breda bij Avelingen, 5 kilometer, vertraging bijna 15 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. En daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM G F M Met nu Zandvoort op zondag. Say oops upside your head. upside up, your head. Zee, oops upside your head. oops <laughs> upside your head. oops <laughs> upside your Radio GAP. oops upside your head. And Now I want on all you gappers and hand you finger snappers, you toe tappers, and you hand love lappers, I want y'all to say this with me. <laughs>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 She let me know. Yeah. Zondag hoor je allerlei soorten muziek langskomen. Ik zou deze hit van alweer een nauw enige tijd geleden... dat was Ed Sheeran en Sing. Het is inmiddels kwart over twee, Salfoort, goedemiddag. En we gaan aandacht besteden aan het Salfoortse nieuws... want het is, er is wel weer het een en ander gebeurd, Albert Jan.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 The summer Even naar buiten. En uh, ja, de zomer is er toch nog wel een klein beetje. Wat betreft het uh, weer. Het is vandaag een heerlijke, zonnige dag hier in Zandvoort. Joh, dan gaan we al meteen weer dat Veronica-gevoel uh, te pakken Albert Jan. Ik zit gelijk weer op zee. Dusty Springfield <laughs> en de zomer is over. De ja, zomer is over uh, voor uh, Zandvoort vanwege de ambtelijke samenwerking. Vraagteken.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 Eh, vandaag is al voort. En daar genieten we natuurlijk eh, met z'n allen van. En dat deze muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Jurre eh, Santana en Corazon Espinado. En hier is het gauw van The Man Without Hats en The Safety Dance. We can dance we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well no friends. We can go and we want to. They say they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance, dance. We can go and we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet Then surprise them with a the victory cry.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 I yes, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. It's safe to dance. it's safe yeah. we'll to dance. It's safe to dance. Oh, it's a to dance. Oh, it's safe to dance. Yeah yeah yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.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 Mail dan naar info.apenstaadje@fip-zandvoort.nl info.apenstaadje@fip-zandvoort.nl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 to the disco scene. Net een uh, plaat uit de jaren 80, maar het is echt een uh, hit van nou iets meer dan een jaar geleden. Dus is van uh, Sik en nou Rodgers en Albi be there. Jawel, we hebben weer een, uh, een koninklijke onderscheiding erbij. Zoals ik al in het begin van het programma meldde, is, hij, is vandaag uh, de tweede dag op het circuitpark Zandvoort van het DNRT-finales. Maar wat schetste onze verbazing, niet onze verbazing, maar het een heugelijke feit...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 you, darling.